8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Banksector op Cyprus gaat flink op de schop. Kwart van de schoolpleinen is rookvrij. en man vernielt tientallen ruiten in Leiden. In Brussel is een akkoord bereikt over een reddingsplan voor Cyprus. Het land krijgt een noodkrediet van 10 miljard euro. En daarmee is een faillissement afgewend. Cyprus is opgelucht, zegt minister Saris van Financiën. Tonight is een goede night voor Cyprus en de eurozone. Een lange periode van uncertainty en insecurity de cyprus Voorwaarde is dat Cyprus zelf 5,8 miljard euro aan maatregelen doorvoert. Staatssecretaris Wekers spreekt van een stevig reddingspakket voor Cyprus. Spaarders boven de 100.000 euro zullen fors moeten meebetalen, zei Wekers in Brussel. Ten aanzien van de Laiki-bank zal gelden dat alles wat boven de 100.000 is, dat men dat in principe kwijt is. En ten aanzien van de Bank of Cyprus geldt dat alles wat meer is dan 100.000 voor een stuk zal worden omgezet in aandelenkapitaal. Cyprioten moeten hun economisch model volgens de staatssecretaris flink gaan aanpassen. Wekers benadrukte dat de EU de vinger aan de pols zou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 Agenten konden de man van 43 uiteindelijk oppakken. Hij maakte een verwarde indruk. Niemand raakte gewond, maar buurtbewoners zijn wel geschrokken. Ik zie een donkere man zie ik aankomen rennen met een hondbakknuppel in zijn handen. Dus ik denk, nou, die komt naar mijn huis toe. Dus ik spring naar achter, over mijn salontafel heen. En hij slaat inderdaad mijn ramen ook in. En uh, het glas sprong alle kanten op hem over me heen. De omvang van de schade in Leiden is nog niet bekend.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 ANEB verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en richting Eindhoven. Een paar opvallende zaken. Het zijn er niet al te veel. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet staat voor knooppunt Benelux... nog 4 kilometer file. Had te maken met een aanrijding in de Bottlek-tunnel op de A15... maar de weg is daar alweer een poosje vrij. En de langste file die staat op de A50, Arnhem richting Os. Heeft natuurlijk te maken met de werkzaamheden aan de Waalbrug bij Ewijk. Tussen Renkum en Ewijk, 10 kilometer.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Voor Cyprus hebben Europa en het IMF een gedegen oplossing bedacht. We believe that this will form a lasting, durable and fully finance solution. Al dus IMF-Baas Christine Lagarde, maar de Cyprioten zullen wel moeten bloeden. Ja, de Russen ook waarschijnlijk. Economen al benen. Ik is hier om aan te geven wat de consequenties zijn voor Cyprus, Europa en de Russen. Maar nu willen we van de voorzitter van de Eurogroep wel eens weten wat dat akkoord nou inhoudt. Want Cyprus lijkt gered. De bankensector zal uh, drastische hervormingen moeten doorvoeren. En kleine spaarders worden ontzien. De noodlijdende Laiki-bank wordt definitief gesloten. Dat is uh, vannacht besloten. De correspondent Chris Ostendorf sprak erover met minister Dijsselbloem van Financiën... die natuurlijk tevens voorzitter is van de eurogroep. Meneer Dijsselbloem, heeft u nu een definitieve deal die Cyprus overeind kan houden?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 Uh, en met deze oplossing pakken we dat veel gerichter aan. Dus ik ben daar zeer tevreden over. De economie van Cyprus drijft grotendeels op die bankensector. U pakt die bankensector stevig aan. Wat ja. betekent dit voor dat land? Voor de mensen die daar willen werken? Dat betekent dat uh, Cyprus voor een groot deel een herstart zal moeten maken. Die bankensector kon in deze omvang, met deze risico's niet doorgaan. Dus die wordt nu fort geherstructureerd. Uh, met name die twee hele grote uh, banken die vol ook met risico's uh, zaten. Dan blijft er nog steeds een bankensector over. Maar die zal uh, gezond zijn. Die zal afgeslankt zijn. Uh, die zal ook gebaseerd zijn op gezonde financiële principes... die internationaal zijn erkend en die we ook internationaal zullen monitoren. En dan kan Cyprus een nieuwe start maken. We hebben eerder reddingspakketten gehad, bijvoorbeeld voor Griekenland. De les van Griekenland was dat na reddingspakket 1... kwam reddingspakket 2, toen weer 3... omdat de economie in Griekenland steeds naar beneden ging. Heeft u bij Cyprus hetzelfde risico... dat u straks weer met een nieuw pakket moet komen voor dit land? Dat hopen we natuurlijk zeer van niet. We hebben deze keer echt in de aanpak van die twee banken echt doorgepakt. Eén van die banken wordt gewoon volledig opgeheven. En de andere bank wordt voor een groot deel bevroren... zodat we weten wat daar nodig is. En dan zullen we ook datgene doen wat nodig is om die bank weer gezond te maken. Um, en dan zitten er nog een paar buffers. Uh, enige ruimte in de, de 10 miljard. Zodat we ook zeker weten dat we met die 10 miljard uh, uit kunnen komen. Dus ik heb er goed vertrouwen in dat dit pakket stevig genoeg is. U denkt dat de Tweede Kamer ook in kan stemmen met dit pakket. Waarbij in totaal 10 miljard door Europa wordt geleend aan Cyprus. En dat het geld ook terugkomt? Ja, het is inderdaad een lening zoals u zegt. Um, uh, of het terugkomt is zeer afhankelijk van de aanpak. De aanpak is nu zo solide dat het ook mogelijk moet zijn voor Cyprus om zich te herstellen. Uh, het goede deel van de bankensector, het gezonde deel... kan gewoon verder, kan zich verder ontwikkelen. En Cyprus kan dus verder. En de voorwaarden die wij steeds hebben gesteld vanuit Nederland... vanuit de Nederlandse regering... het mag niet meer dan 10 miljard kosten... De schuld uh, moet niet groter worden dan 100% van het bruto nationaal product voor het eiland. En de bankensector moet echt worden geherstructureerd en gezond worden gemaakt. Die voorwaarden zijn uh, meer dan voldaan op dit moment. Als u de chaos en de onrust ziet van de afgelopen week... heeft u achteraf spijt van het besluit van vorige week... om kleine en grote spaarders toen te vragen mee te betalen? Nou, je kunt achteraf gewoon vaststellen dat het besluit om ook van kleine spaarders een bijdrage te vragen, dat dat heel veel onrust heeft veroorzaakt. En dus een fout besluit is geweest? En er ontstond veel verwarring over de samenhang met het depositogarantiestelsel. Dat hadden we in ieder geval beter moeten uitleggen. We hoopten met deze, uh, dit deel van het pakket juist een meerderheid te krijgen in het Cypriotische parlement. Het was op aandrang van de Cypriotische regering. Die meerderheid is er nooit gekomen. Uh, dus vanuit dat perspectief hadden we dat ook niet uh, hoeven toe te staan. Het pakket wat er nu ligt vindt u beter? Ik vind het pakket wat er nu ligt zeker beter omdat het veel gerichter de problemen aanpakt waar ze zitten in die twee grote banken die niet houdbaar zijn. En waarom lag dat pakket er dan vorige week niet? Omdat dat toen nog niet bespreekbaar was. Dat had te maken met dat de CPO's regering er zeer veel uh, uh, verzet uh, in die, om in die richting een oplossing te zoeken. En in alle eerlijkheid, de omstandigheden waren toen ook nog iets beter. En die zijn inmiddels voor deze banken heel snel verslechterd. Uh, en daarmee was deze oplossing ook uh, eigenlijk onvermijdelijk geworden. Dus uiteindelijk de druk politiek en financieel heeft geholpen. Ja, absoluut. Harald Benning is hier, hoogleraar Bank en Financiën aan de Universiteit Tilburg. Meneer Benning, nogmaals goedemorgen. Met de hele goedemorgen. Dag hier. U hoort uh, de voorzitter van de Eurogroep zeggen, Dijsselbloem... Het had beter gekund vorige week. Uh, het was weliswaar niet bespreekbaar, maar enige uitleg had wel gepast. Hebben ze fout gemaakt een week geleden? Nou, kijk, um, het gaat hier niet alleen om het uitleggen. Kijk, het, het principe van dat wij in Europa, uh, zeg maar, spaartegoeden garanderen tot 100.000 euro. En dat is niet alleen van belang voor Cyprus, maar natuurlijk ook voor... Andere zwakke landen in Zuid-Europa. Uh, Portugal, ja. uh, Griekenland en Spanje en Italië. Kijk, dat had nooit zo mogen gebeuren. Dat is niet alleen een kwestie van... dat ze meteen van, moeten uh, uitleggen. Nee, dat hadden ze niet moeten uitleggen. Dat hadden ze gewoon niet moeten doen. Nee. Uh, en wat ze vorige week hadden, toen was inderdaad, daar ben ik het mee eens... was het een deal die nu voor ligt nog niet mogelijk. Maar ze hadden gewoon een week of, week of een paar weken langer moeten dooruit onderhandelen. Maar nu is het toch zo dat in de perceptie van veel mensen in Zuid-Europa... is de fundamentele belofte van dat spaargelden tot 100.000... eventueel kunnen worden aangetast. Die perceptie is nu in de hoofden van de mensen gekomen. En dat is schadelijk. Dat is een hele duidelijke mening, meneer Beinink. Um, wij moeten het ook even hebben over wat nu uh, in Cyprus. Een luisteraar vraagt dat ook. Um, Roel van Niekerk vanochtend uh, via Twitter. Is de lange termijn schade van het vernietigen van de belangrijkste economische sector... namelijk de bankensector, niet groter dan een milder reddingspakket? Uh, we hoorden het Dijsselbloem ook zeggen... Cyprus kan nu een nieuwe start maken, maar dat zal niet eenvoudig zijn, vermoed ik. Dat zal niet uh, eenvoudig zijn, maar ik ben het hier wel met Duisselbloem eens. Kijk, het punt is natuurlijk, als we, die, als we niks hadden gedaan... Hè? dan was natuurlijk die bankensector op Cyprus... sowieso in elkaar gestort. Het was natuurlijk zo'n financieel waterhoofd geworden. Te groot in relatie tot de nationale economie. Te veel risico's genomen. He, ze hadden ook heel veel geld uitstaan in Griekenland. Nou, ze hebben heel veel geld de bank ook verloren... op beleggingen in Griekse staatsobligaties. Nee. Waar natuurlijk flink is op is afgeboekt. Het was dus op zichzelf al niet houdbaar. Dus ik denk dat nu ook... we proberen dit te verzachten. We proberen die, die banken financieel op te schonen. Maar dat dat financieel model onhoudbaar was, dat was al lang zo. Maar goed, nu moet uh, Cyprus uit een ander vaatje gaan tappen. En, en wat zal dat vat zijn? Waar kan Cyprus geld mee gaan verdienen? Nou, ik denk uh, één duidelijk voorbeeld. Ik ben er zelf vorig jaar ook nog geweest. Het is een prachtig eiland met een, ik denk dat je op toeristisch gebied daar veel meer kunt doen. Je hebt prachtige stranden, je hebt bergen waar je kunt skiën. Maar ze kunnen nooit uh, zoveel geld verdienen als ze hebben gedaan, vermoed ik met, met, de, met de bankensector. Of wat, nou, wat niet, uh, nou niet, niet in eerste instantie. Uh, dus dat zal, uh, dat zal duidelijk een overgang Periode zijn. Krimp, maar, maar, krimp, maar nogmaals, als wij die, die situatie daar, als wij gewoon eh, zeg maar eh, niet hadden geholpen. dan was, het, was de financiële sector in Cyprus gewoon ook ingestort. Mm. Dus het is niet iets wat je aan deze deal kunt koppelen. Maar nou, Dijsselbloem zegt, um, nu kunnen ze verder met een hervormd bankenstelsel. en dan die 10 miljard aan steun. Nou is 10 miljard niet zo heel veel. Uh, hij zegt dat is eenmalig, dat er zitten ook nog buffers in. Schat u dat ook zo in? Dat is dat stevig genoeg? Nou kijk, wat heel goed zou kunnen, kijk, dit is een, dit is, dit is een, dit, die 10 miljard heeft betrekking ook zeg maar een deal met een land van de eurozone. Dat heeft te maken met het bankwezen en het heeft te maken met de overheidsfinanciën. Maar het zou best mogelijk zijn dat we, wat we in Europa, in de Europese Unie wel vaker doen, dat we hebben structuurfondsen, dat we landen, uh, die in ontwikkeling zijn, helpen om zich verder te ontwikkelen. Hè, wat doen we ook met Bulgarije of Hongarije... dat er vanuit structuurfondsen geld gaan... om in de, in de, in de, zeg maar, de lokale economie te investeren. Nou, ik zou kunnen voorstellen dat je op dit terrein... ook in de toeristensector daar wat probeert te doen. Dan moeten we het ook nog even hebben over Rusland. Hè? Uh, want wij begrijpen dat um, spaarders die bij de Laikie bank zitten... boven de 100.000 euro alles kwijt zijn. En dat het nog niet helemaal duidelijk is... wat spaarders bij Bank of Cyprus kwijt zullen zijn. Ik begrijp dat de meeste Russen daar zitten. Wat zal dat voor gevolgen voor ze hebben? Ja, kijk, die, bij Likey Bank, die bank die, gaat dus, die wordt gesloten... en die bank zal worden geliquideerd. En uh, waarschijnlijk zal er uh, weinig of niks overblijven... en zijn dus die, uh, die houders van spaargeld van boven de 100.000 euro alles kwijt. Bij Bank of Cyprus, die wordt geherstructureerd... en er wordt ook ge, wat we dan noemen ja, van nieuw eigen vermogen voorzien. En daarbij moeten dus die, ook die houders van spaartegoeden boven de 100.000... dat zijn inderdaad ook veel Russen, uh, zullen dus uh, verliezen moeten nemen... Um, ja, dat zal tot een furieuze reactie van, uh, van uh, vanuit Rusland uh, uh, leiden. Maar dus het punt is gewoon, kijk. Alleen te goede tot 100.000 euro, daar was, vallen onder een soort verzekering. Mm. En deze, deze beleggers, ook uit Rusland, die wisten dat ze meer risico liepen. Want kregen ze kregen ook ook ze ook meer rente. Ze kregen ook duidelijk veel hogere rente op dit ja. soort rekeningen. Ten opzichte van de situatie dat ze dat geld in Duitsland of Nederland hadden gestald. Ja, dus als je risico neemt, moet je ook op de blagen zitten als het misgaat. Harold Benink, hoogleraar Bank en Financiën in Tilburg. Dank voor nu. Gaan we maar gelijk door naar Moskou, naar David-Jan Godvoort. David-Jan, die furieuze reactie, is die er al? Nee, die is er nog niet. Uh, Moskou begint net uh, een beetje wakker te worden... onder een zwaar uh, sneeuwtapijt. Um, het is nog te vroeg om officiële reacties uh, te kunnen optekenen. Maar dat ze er hier in, in Rusland niet blij mee zijn, dat mogen duidelijk zijn. Er staan vele miljarden Russisch geld op die, uh, die twee banken uh, op Cyprus. En ja, daar gaat dus een hele hoop uh, verlies geleden worden. Denk je dat de Russen harde maatregelen nemen, zullen nemen ten aanzien van Cyprus? Nou, dat zou zomaar kunnen. Premier Medvedev die heeft vorige week gezegd: als Russische banken of uh, Russische belangen uh, geschaad worden, dan gaan wij daar zeker iets aan doen. En hij opperde toen bijvoorbeeld dat, uh, dat er wel eens gekeken kan worden naar de Russische staatsreserves die uh, waar heel veel euro's in zitten nou, zitten. nou zegt hij, die kunnen we best eens gaan verkopen. En als dat op hele grote schaal gebeurt, dan heeft dat natuurlijk uh, ge gevolgen voor de kracht van de, van de euro. Maar uh, de Russen kijken hier niet zozeer naar. Cyprus zelf. Het wordt toch gezien als een soort van ja, uh, geopolitiek spel... waar Cyprus maar een pionnetje uh, van is. En uh, de Russen zien Duitsland toch wel als de kwade genie is achter het geheel. En het is dus ook niet helemaal uit te sluiten... dat er op een gegeven moment maatregelen komen tegen Russische bedrijven... of tegen Duitse bedrijven, mm. bijvoorbeeld in Rusland. Nou, snijden ze zich daarmee dan niet in hun eigen vingers... want dat is wel een belangrijke handelspartner. En een machtige. Dat is het. En... Uh, dat is het, en een hele machtige ook. Maar ja, Rusland uh, probeert toch de afgelopen jaren... wel een soort van sterk eigen zelfbewustzijn uh, op te bouwen... ook op economisch en financieel gebied. Dus uh, ze zullen zeker natuurlijk kijken... dat ze zichzelf niet te veel in de vingers snijden. Maar dit kunnen ze, hebben ze het gevoel, niet zomaar voorbij laten gaan. Nou, meneer Benning, u, u, u, u luistert mee. Zou dat kunnen, dat Rusland iets tegen Duitsland zou kunnen ondernemen... als een soort wraak? Ja, kijk, wellicht. Uh, ze hebben inderdaad stoere taal uh, gebezigd de afgelopen week. Uh, er zijn natuurlijk ook grote Duitse bedrijven... die grote financiële belangen hebben in Rusland. Dus mm. uh, dat zou kunnen. Maar ja, ik denk dat um, de Rusland ook tegelijkertijd hier niet... Um ja, het belang bij heeft om het al te zeer uh, op de spits te drijven. Ik denk dat ze zelf ook wel... Weet. Kijk, ze hadden dit niet verwacht, maar ja, er was, er was geen enkele garantie... voor dit soort goede. Ja. Het spel wordt wel volgens de regels gespeeld. Harold Bening, hartelijk dank voor uw komst. David-Jan Godvoort hoorde u uit Moskou. Meer over Cyprus natuurlijk, later deze uitzending. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1-journaal. En belangrijk nieuws over de Nederlandse economie. Bericht dat zojuist binnenkomt bij TNT Express... verdwijnen de komende jaren 4000 banen. En wij hopen straks meer details voor u te hebben. Het is uh, gemeld in een persbericht, helemaal onderaan van TNT. Dus uh, blijf luisteren. U van haar CD Jaartje oud, nu second best. Verkeersinformatie: informatie Op zich een vrij normale ochtendsbits. Richting Eindhoven is nu de meeste vertraging onder andere op de A2 en de A58. Aan de noordkant van Amsterdam, daar zit even een kurk in de Koenktunnel. Want er is een ongeluk gebeurd richting Den Haag. Slecht nieuws voor de A8 dus. En de langste file staat op de A50, Arnhem richting Os, zo'n 10 kilometer tussen Renkem en de Vraalbrug bij Ewijk. We hoorden het Lara net al zeggen. TNT Express schrapt 4000 banen, heeft de pakjesbezorgers... juist bekendgemaakt. Economie-redacteur Merel Stickelorum is hier. Uh, Merel, wanneer gaat dat gebeuren? Op heel korte termijn al? De komende drie jaar moet dat gaan gebeuren. Dus uh, nou ja, ze hebben drie jaar de tijd om 4000 banen te schrappen. Het is, het is heel veel. Ja, en wat voor banen zijn het dan? Dat is nog, nog niet duidelijk. Dat zal uh, in de loop van de... Uh, nou, misschien vandaag wel uh, moeten blijken. Um, uh, het was al bekend dat TNT vandaag met een strategie-update zou komen... Uh, dus in die zin is het ook niet helemaal een verrassing dat er wat aan zit te komen. Maar de orde van grootte is wel uh, dan weer een verrassing. Wat ik niet zo goed begrijp is, we bestellen steeds vaker via internet. Er worden heel wat pakjes bezorgd, dat zie ik ook in mijn straat af en toe. Ja. Hoe kan het dat er dan 4000 banen weg moeten bij TNT Express? Nou ja, dat onderdeel zit weer bij PostNL. Je weet, het bedrijf is gesplitst. Hè? TNT en PostNL was eerst samen één bedrijf. Maar dat onderdeel, als jij zeg maar bestelt via bol.com en een, een pakje thuisbezorgd krijgt... dat gaat weer uh, dus via het post het Nederlandse postbedrijf dat staat dus helemaal los van dit bedrijf. TNT Express is een internationale pakjesvervoerder... die zich vooral richt op, op Europa... en dan met name op de business-to-business-markt. Dus het levert meer aan bedrijven okay. zelf dan aan de consumenten is thuis. Is het daar moeilijker opereren dat er zoveel banen zullen verdwijnen? Ja, ze hebben last van de crisis... Um, uh, bedrijven die uh, uh, laten hun pakjes nu op, vaak op een andere manier bezorgen. Voorheen deden ze het vaak per vliegtuig, lekker snel, mm -hmm. maar ook lekker duur. Mm -hmm. Nu doen ze het meer uh, per vrachtauto. Dat gaat wat langzamer, maar ja, je bespaart er wel mee. En dat merkt TNT dan ook weer natuurlijk in de omzet, want dat levert gewoon minder op. Ja. En werknemers eruit, dat betekent uh, dat het met minder geld toe moet. Ze moeten uh, het, het miner en leaner gaan doen. Om hoeveel geld zou het gaan? De reorganisatie? Um, het moet zo'n 220 miljoen euro op gaan leveren over twee jaar. Maar voorlopig kost zoiets natuurlijk alleen nog maar geld. 150 miljoen euro. Dus dat is ook weer ja. een hele hap. Ja. Um, maar op, de ter op termijn moet het inderdaad veel geld gaan opleveren. Merel Stikkelom, hartelijk dank voor het laatste nieuws over TNT Express. TNT Express schrapt 4000 banen de komende drie jaar. U leest er ook meer over op onze website, nos.nl. Even klik op 4000 banen weg bij TNT Express. Het is zes minuten voor, half negen. Staatssecretaris Dekker en de kinderombudsman... die presenteren later deze ochtend een plan van aanpak tegen pesten. Verslaggever Roel Pauw sprak met een moeder van een jongetje... dat jarenlang werd gedreiterd. In groep drie is het begonnen. Daar komt hij bij een jongetje in de klas. En die heeft van begin af aan al een hekel aan Peter... Dit jongetje van zes jaar oud wordt de leider. Met zijn eigen knechtjes. Twee jongens pakken een beet en slaan hem keihard met zijn hoofd tegen een houten huisje. En dat werd van kwaad tot erger. Ook het jaar erop gaat het pesten door. Buitensluiten, negeren, durf jij dit bij Peter te doen? Dat ging dan om stompen in de buik. En dan vond de een de ander stoer en hoorde je bij een bepaald groepje. In groep vijf krijgt Peter even een adempauze. Maar groep 6 wordt een voorlopig dieptepunt. Achtervolgingen van fietsaftrappen, uh, opwachten. Bij het gimmen duwden ze hem in de wc en gooiden ze allemaal tassen bovenop hem. Chanteren om geld. Als jij mij geld geeft, dan ben ik je vriend weer. Een kanjertraining die bedoeld is om kinderen zelfvertrouwen te geven... loopt uit op een publieke vernedering. De opdracht is, als je Peter aardig vindt, dan moet je achter hem gaan staan. En Peter draait zich om... En er staat niemand achter hem. Toen zei de juffrouw... Goh, Peter, hoe vind je dat, dat niemand je aardig vindt? Dan had zij achter hem moeten gaan staan van... Ik vind jou wel aardig. Zij had een statement moeten maken. Omdat er ook allerlei andere problemen spelen op de school... besluit de leiding de groepen om te gooien. De ouders van Peter zien het daarom van af om hem van school te halen. Maar het pesten gaat onverminderd door. In groep 8 is Peter helemaal ingestort... Naar aanleiding van die vele jaren pesten. En kwam hij op een dag thuis. En toen vertelde hij dat hij dus echt een dag serieus nadacht over zelfmoord. Hij wilde echt dood. Dat zei hij letterlijk. Ik wil dood en jij gaat me daarbij helpen. Ja, dan ga ik kapot. Dan ga ik kapot. En dat is het moment dat ik de volgende ochtend samen met Peter uh, bij de huisarts zat. De huisarts heeft hem goed aan de tand gevoeld... of er niet meer aan de hand was dan enkel het pesten. Maar dat was niet zo. Dus die heeft een verwijzing gegeven aan Peter voor traumaverwerking. En de verwachting dat dit werd opgelost binnen school. Maar in de beleving van de ouders heeft die school ernstig gefaald. De e-mails liegen er niet over. De gesprekken op school liegen er niet over... En wij zien het gewoon een nalatigheid qua zorgplicht van deze school. Op advies van een orthopedagoog wordt Peter per direct overgeplaatst... naar een school in een andere stad. Als gevolg van het stelselmatige pesten heeft Peter een leerachterstand opgelopen. En wordt hij teruggezet naar groep 7. Vanwege de reisafstand maakt hij lange dagen... maar voor het eerst voelt hij zich weer veilig op school. Uh, hij geeft zelf aan, hij wil nu niet meer dood. En hij is heel trots op zichzelf dat hij nee heeft kunnen zeggen tegen deze school. Waar de pesters bepalen wie er op school blijven. De slachtoffers moeten vertrekken in plaats van de pesters. Jij bent beter dan dat. Jij kiest voor jezelf. Ongelooflijk, een verslag van Roel Paul was dat. Na half negen dan gaan we maar eens in Duitsland kijken hoe daar wordt gereageerd op het akkoord over Cyprus. En er speelt nog iets: u hoorde het net van onze correspondent. Rusland dreigt nu Duitse bedrijven aan te pakken. Naar aanleiding van het Cypriotische reddingsplan. Blijft u luisteren. Uh, ik werk mij dagelijks uit de naad en krijg een leuke garage.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 Goedemorgen, Je hoorde het zojuist in het Radio 1-journaal. Bij TNT Express verdwijnen de komende drie jaar 4000 banen. Blijkt uit de plannen die het bedrijf heeft gepresenteerd om meer winst te maken. De reorganisatie kost TNT 150 miljoen. Over twee jaar moet die bezuinigingsronde 220 miljoen euro aan besparingen opleveren. Het voor de lol jagen op dieren moet worden verboden... en er moet meer worden geïnvesteerd in natuurgebieden. Dat vinden PvdA, D66 en GroenLinks. Die presenteren vandaag hun initiatiefnota Mooi Nederland... aan staatssecretaris Dijksma. Verder moet natuurvandalisme harder worden aangepakt... en het harde onderscheid tussen natuurgebieden en landbouwgebieden... moet verdwijnen, zeggen de partijen.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 En op het station van Almelo heeft de politie gisteravond een overvaller neergeschoten. Die had een ijssalon overvallen. Hij was gewapend met een mes. En toen de politie eraan kwam, ging die er vandoor. En waarom de politie uiteindelijk heeft geschoten op het station van Almelo, dat is onduidelijk. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weerplaza.nl. Het midden en zuiden van het land heeft vandaag de meeste bewolking. In het noorden komen brede opklaringen voor Er schijnt dan ook de zon flink. Later vandaag zal ook in het zuiden van tijd de tijd de zon gaan schijnen. Het blijft overal droog en het wordt uiteindelijk 2 of 3 graden boven het vriespunt. Maar op dit moment vriest het nog licht of matig, min 2 tot lokaal min 5 graden. Verder staat er nog steeds een stevige oostwind, Die is matig, aan zee krachtig, windkracht 4 tot 6. Morgen wordt opnieuw een droge en vrij zonnige dag... met een middagtemperatuur van 3 of 4 graden. en De oostwind is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Ook woensdag belooft een droog en vrij zonnige dag te worden. Maar vanaf donderdag is er weer meer bewolking en kan er ook wat neerslag vallen. Dat is regen, maar mogelijk ook natte sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond de 4 of 5 graden. In het paasweekende zou het wat warmer kunnen worden, maar helemaal zeker is dat nu nog niet. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Wijnandswaan. Het is een vrij normale ochtendspits, al met al. De meeste files staan rond Rotterdam en Eindhoven. Een paar opvallende zaken. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bos. Daar staat voorknopend Batadorp 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Het alternatief is de parallelbaan, de Randweg N2. Ten noorden van Amsterdam loopt het behoorlijk vast op de A8 vanuit Zaanstad. Dat komt door een ongeluk op de A10 West in de Koentunnel. Richting Den Haag, de rijstroken zijn zojuist wel weer vrijgegeven. De aanrijding op de A27, Breda richting Utrecht. Bij Lexmond veroorzaakt dat 6 kilometer fieden. De linkerrijstrook is dicht. En de langste die staat op de A50, Arnhem richting Os. Door werkzaamheden tussen Renkem en de Waalbrug bij Ewijk, 8 kilometer. Je bent ondernemer.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Handelaren met Cyprus hebben grote problemen met betalen. Verandert er nu iets voor hen? Dat horen we zo dadelijk. En we staan stil bij Syrië, waar de leider van de oppositie is opgestapt. Ja, maar die redding van Cyprus, dat is het belangrijkste nieuws van vanochtend. Het zal ten koste gaan van grote spaarders, waaronder veel Russen. Door het faillissement van de Laiki-bank raken de spaarders alles kwijt. Boven de ton tenminste. En de Russen wijzen nu echter met een boze vinger niet naar Cyprus, maar naar Duitsland. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, waarom krijgen de Duitsers nou de schuld? Nou ja, de Duitsers krijgen van heel veel dingen de schuld. Dat zie je aan de demonstraties in, in Athene en de laatste tijd ook op Cyprus... Hè, waar dan steeds grote uh, spandoeken zijn. Niet zozeer tegen Europa, maar vooral tegen Duitsland. De Duitsland wordt natuurlijk uh, vaak gezien als de, de architect van al dit soort plannen. Er speelt natuurlijk inderdaad achter de schermen een belangrijke rol in zo'n eurogroep. Moet je je voorstellen dat de Duitse minister Schäuble uh, daar de toon aan geeft... en dat er in ieder geval niks kan gebeuren wat uh, hij niet zou willen. Dus is het niet zo heel erg onlogisch dat dan uiteindelijk als mensen ontevreden zijn... zoals de kleine man op Cyprus of de grote man in Rusland, dat ze dat ook uh, op Duitsland af willen reageren. Ja, nou Wouter, we hoorden net al van David Jan vanuit Moskou dat de Russen zelfs hebben geopperd Duitsland terug te pakken. Als ze dat zouden willen, hoe zouden ze dat kunnen doen? Ja, nou, ze zouden dat kunnen doen door uh, bijvoorbeeld Duitse tegoeden te blokkeren. Dus in feite, uh, Brontje komt om zijn loontje. Als jullie ons geld op Cyprus afpakken, dan pakken we jullie geld af wat in, wat in Rusland op rekeningen staat. Er zijn natuurlijk heel veel Duitse investeringen de afgelopen twintig jaar gedaan in Rusland. Uh, de vraag de vraag is natuurlijk of ze dat kunnen, hè, of, of ze specifiek Duitse tegoeden kunnen aanpakken. Want waarom zouden ze dan niet ook Nederlandse, Finse of Oostenrijkse tegoeden aanpakken? Dus of je heel duidelijk één land kunt pakken, dat is natuurlijk niet... Wat er op Cyprus gebeurt. Daar is een regeling gemaakt voor een bank ja, waar veel Russen het slachtoffer van worden, maar net zo goed Engelsen of Nederlanders of Duitsers die daar hun geld hadden geparkeerd. Dus of je één land zo duidelijk kunt pakken is er helemaal niet duidelijk. Maar het is wel iets waar hier de afgelopen tijd ook in kranten wel over gespeculeerd is: dat dat een van de negatieve uh, of een van de grote risico's zou kunnen zijn van, van dit soort maatregelen. Ja. En hoe wordt er dan bij jou op gereageerd? Is men daar dan toch bang voor? Nou ja, men, men wacht het een beetje af. Er is, er is nu geloof ik vanochtend niet echt iemand... die daar iets heel duidelijks over heeft gezegd. Maar de afgelopen dagen was een beetje de stemming van... Nou, wat ik net zei, je moet maar afwachten hoe ze dat dan gaan doen. Hoe, hoe kunnen ze eigenlijk specifiek Duitse dingen aanpakken? En dat van andere dingen, de Russen zelf al hebben gezegd... in ieder geval vanuit de regering, dat ze het niet zullen doen. He, een van de andere dingen die ze zouden kunnen doen... is natuurlijk de gaskraan dichtdraaien. Duitsland draait voor een groot deel op Russisch aardgas. Ook veel andere landen in Europa hebben dat. Daarvan heeft de Russische regering al meteen gezegd, dat zouden we niet doen, want we begrijpen heus wel dat we een betrouwbare handelspartner moeten zijn en dat als wij nu af en toe om politieke redenen met de gaskraan gaan spelen, ja. dan koopt er over tien jaar niemand meer Russisch gas. Dus daarmee verpesten we onze eigen markt. Je moet natuurlijk niet vergeten hoeveel Investeringen de Russen intussen de afgelopen jaren ook hebben gedaan... In, in, in Duitsland en in andere Europese landen. Dat zou er ook in gevaar ja. komen. Dus misschien loopt het niet zo'n vaart als ze uh, even logisch nadenken... en beseffen wat er dan op het spel staat. Precies. En je gaf al aan, in die eurogroepen is Schäuble zeer belangrijk, hè? Duitse minister van Financiën. En hij was vanochtend heel vroeg wel tevreden. Hè? Hij heeft wel zijn zin gekregen. Hij heeft wel zijn zin gekregen. En ook in de Duitse pers is over de toon uh, wel positief... dat er nu eindelijk uh, maatregelen zijn genomen... die de problemen aanpakken daar waar ze vandaan komen, namelijk uit de banken. In het geval van Cyprus inderdaad, van mensen die uh, ongelooflijke sommen... daar hebben geparkeerd, die daar misschien niet per se thuis horen of die ze in ieder geval met oneigenlijke middelen daar hebben. Dus dat in feite eindelijk skik je het probleem ergens anders... of ergens wordt aangepakt waar het ook echt vandaan komt... namelijk bij die opgeblazen banken. Wouter Meijer, onze correspondent in Berlijn. Eindelijk treffen die bankverluster die richtigen, schrijft bijvoorbeeld Die Welt. Nou, uh, Cyprus, het is er in ieder geval warm... Laten we dat maar zeggen. Dat is wat anders dan in Nederland. Het zorgt ervoor dat de natuur volop bloeit. Het bedrijf van Fred Koelewijn in de Lier, in Westland... doet al jaren zaken met boeren op Cyprus, zag Joris van der Kerkhof. Cyprus. ga bellen naar de collega aan Cyprus. Maar normaal belt u smiddags, hè? niet ja. ochtends. Nee, nee. En daarom weet ik niet of hij oppakt. Nee, het, is voor dat vroeg. het is voor zijn doen best vroeg. Nou, hij pakt niet vier. Nee. Zocht vroeg pakt hij niet. Hè? Dat dacht ik wel. Ik heb hem gisteren nog wel gesproken. Ja. Hoe zit de zakelijke verhouding precies? U hebt hier groente, fruit overal uit de wereld... die u dan vanuit de wereld uh, Nederland ja. inbrengt. Ja. Maar ook een deel komt uit Cyprus. Ja. Dat zijn hoofdzakelijk kruiden. En uh, een, uh, oker. En uh, spinazie. Een soort spinazie. Ik ja, ja. Okay. dacht dat dat het vooral in de kou zat, uh, spinazie. Nee, nee, nee. nee. een nee. spinazie? Dat is, dat is een beetje apart, een aparte soort spinazie hele, met grote bladeren. Die komen daar vandaan. Jaren negentig. Op Cyprus, via via begonnen. Nee, nee. Met een bedrijfje met die meneer die nu nog op iets wegleggen. anders aan het doen is. Ja, ja, misschien op ja. bedleg, ja. Want ze ja. zijn nogal makkelijk. Ja? Ja, dat wel. Ik vind, uh, ik vind uh, de mensen daar... Oh, uh, ja, ze, het is geen, uh, geen, uh, geen Nederland, hoor. Dat vellen. Dat zit er niet in, dan. Nee, het is gewoon... Uh, nou, morgen weer een dag, hoor. Nou, ben ik een half uurtje geleden hier gekomen. Hebben we ja. een beetje gesproken over, over de handel, maar ook ja. over daar. En, ja. en Toen ging het niet over de handel, maar u bent vaak op het eiland geweest. Nadat nou, ja. u daar bent gaan handelen met, ja. uh, met, met uw collega uh, daar. En uw ogen gaan wel glimmen als het gaat over het eiland. Over het weer, over hoe je daar ja. rond kunt rijden. Omdat, omdat de mentaliteit van de mensen en het weer en alles bij elkaar is, is natuurlijk stukken beter als in Nederland. Vind ik, persoonlijk. Ja. En, en dus eigenlijk zou je ook veel liever, zoals uw collega daar, in alle rust eens even wakker worden, een kopje koffie gaan drinken. En niet hier vanaf wat 7 uur op een koud kantoor in de Lier al een beetje <laughs> zitten bellen. Nee, nee, nee, ik zou liever daar zitten. ja. En als ik daar op vliegveld kom in, in, in, in Larnaca, dan, dan, dan komt de rust je al tegemoet. Als zijn bedrijf omvalt, valt uw bedrijf dan hier ook om? Nee, gelukkig niet. Dat is apart. 100.000 euro, nou, dat wilden we even via u aan hem vragen, ja. hè, of dat hij dat op die banken heeft staan, of meer dan dat. Um, nou, bent u vaak in Cyprus geweest, ja. uh, dat klinkt heel aantrekkelijk, 6, 7, 8 procent. Hoeveel laat u er staan? Nou, dat is, dat is niet veel, praktisch niks. Um, het is wel grappig, een paar duizend euro, dat is niks. Ja, nee, het wordt wisselend overgedacht. Ja. Al een dag of tien is er niks uit Cyprus gekomen. Nee. Hier in deze hal, hoe groot is die? Uh, dat is 1300 vierkante meter. En wanneer denkt u dan dat er weer is wel wat uh, zou ik kunnen komen? Volgende week weer. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe, uh, hoe het uh, zich daar ontwikkelt verder. Ik, uh, ik heb altijd begrepen van hem dat hij, uh, als hij uh, spullen stuurt... Eh, dat hij de luchtvaartmaatschappij moet hij van tevoren betalen. Ik heb hem dan eh, nou ja, van, de, van het weekend nog gesproken en eh, hij zegt ja ik doe bijna niks. En dat is het probleem. Maar ja die groenten of die kruiden die, die, die, groei die je groeien wel door. door, door ja. ja ja. dat probleem heb hij ook ja. Die stoppen niet meer, groeien. Wanneer nee. dus... gaat u weer? Nou ik hoop dit jaar nog een keer te gaan van de zomer weer. Je komt gewoon op rust op dat eiland. Dat is, dat, dat is eigenlijk uh, het verleidelijke. De spanning weg. je alles aan de kant zetten. Je kan daar ontspannen. Althans, misschien dan als Nederlander op Cyprus. Verslaggever Joris van der Kerkhoff was bij Fred Koelewijn in De Lier. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. Het LOS Radio 1-journaal. Straks praten we met Sander van Hoorn over Syrië. Want de oppositie daar is helemaal in verwarring door het opstappen van de leider. Eerst naar het schaatsen. Irene Wust en Sven Kramer waren de gouddelvers van de Nederlandse ploeg... op weken afstanden in het Russische Sochi. De man die uh, Kramer en Wust gaat begeleiden op weg naar Sochi... is uh, coach Gerard Kemkers. Hij vertelt eerst over zijn plannen met mevrouw Wust. Irene en ik zullen elkaar een keer uh, goed aankijken... en vooral van deze laatste drie maanden heel veel moeten leren. Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? En uh, daar komen we zeker uit. En dan, ja, dan... Uh, we gaan het kunstje volgend jaar gewoon nog een keertje herhalen. Het zal wel moeten. Iedereen Buust had natuurlijk een uh, ja, iets rustiger voorseizoen omdat ze ziek is geweest. Wat heb je daarvan geleerd? Zijn, is, is het altijd heel belangrijk geweest voor die topvorm waarin ze nu verkeert... in het tweede en belangrijkste deel van het seizoen? Nou, weet ik niet. Ik, ik, uh, nee, ik, denk, ik denk dat we vooral vanaf uh, eind december, begin januari iets gevonden hebben... waar, uh, waar iedereen voor gegroeid is... Um, kijk, iedere situatie die zich voordoet moet je als, als coach flexibel mee omgaan. Uh, de setting die zich nu voordeed in november, december, uh, begin december, is een setting die we volgend jaar sowieso niet kunnen kopiëren. Het is, het is overmacht, je wordt ziek. Volgend jaar wil je erbij zijn sowieso om, om, om bepaalde stadrechten te verwerven. Uh, het is in Calgary en Salt Lake City uh, twee ijsbanen waar ze ook uh, goed is. We hebben een keuze gemaakt om daar dit jaar bijvoorbeeld begin januari naartoe te gaan, al was het maar voor een weekje. Maar iedereen wordt daar heel erg goed van. Um, er zijn allerlei dingetjes die meespelen. We hebben het goed verwerkt, laat ik het zo zeggen. Uh, we zijn er goed mee omgegaan. We hebben een aantal dingen. En de grote les die eruit uh, te trekken valt is dat we voorzichtig moeten zijn met onze energie. Sven Kramer, hoe zal zijn seizoen er volgend jaar uitzien? Nou, we zitten met Sven in een vierjarenplan. Uh, het eerste jaar is uiteindelijk een jaar geworden dat we overgeslagen hebben, uh, volledig herstellen. Het tweede jaar is herstellen met training geweest en af en toe een wedstrijd, dat heeft, uh, dat heeft zijn resultaat opgeleverd. Dit jaar hebben we heel allround getraind, uh, of in ieder geval meer all-round getraind dan de eerste twee jaren ervoor. En uh, nog niet zoals zo is in het beste jaar, hoor, want we hebben de 1500 en de 500 meter helemaal niet zoveel aandacht gegeven. Maar in ieder geval wel breder, want we moesten het lichaam toch in bepaalde facetten weer terugbouwen naar de powerslag die, uh, waar Sven bekend om staat. Ja, en we krijgen nu een volledig jaar om, uh, om in het teken van de Olympische Spelen te zetten. De 5 en de 10 kilometer zullen daar centraal in staan. Uh, het eco staat op dit moment in de planning om dat over te slaan. Daar hebben we andere plannen. En dan zijn de Spelen en na de Spelen gaan we wel kijken hoe het zit. Eerst die Spelen, hè? schaatscoach Gerard Kemkers was dat in gesprek met verslaggever Steven Dalebout. <middels> Kiesinformatie bij de ANWB. Wijnand Zwaan, Wijnand Rotterdam en Den Haag. Daar kom je van vanochtend. Ja, zeker op de A12 richting Den Haag. Want daar staat toch al een van de langste files. Zeven kilometer op dit moment. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven. Voorknoopend Paterdorp staat vijf kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Het alternatief is de parallelbaan, de randweg N2. De aanrijding op de A27, Breda richting Utrecht... veroorzaakt ook behoorlijk wat vertraging. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, zes kilometer stilstaan. De linkerrijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. me tonight. what happened to me? My head in the clouds, Falling so deep. You came and saw...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 Wie was dat met Earth meets Water? De door het Westen gesteunde Syrische oppositie... is in verwarring door het aftreden van de leider Al-Ghatib. Hij is teleurgesteld over de Europese Unie... die het maar niet eens kan worden over wapenleveranties aan de oppositie. En wie nu het leiderschap heeft binnen die Syrische oppositie, dat is onduidelijk. We hebben contact met onze correspondent voor de regio, Sander van Horen. Sander, ja, hoe ernstig is dat aftreden van die al khatib Nou, dat is vrij ernstig. En er wordt grote druk op hem uitgeoefend... om dat toch maar te heroverwegen door eh, Verhalse landen. Die eh, hebben volgende week een top, in eh, of deze week een top in Qatar. En eh, daar hadden ze nou juist hem uitgenodigd... om te spreken namens het Syrische volk. Ze hadden de zetel in de Arabische Liga... Eh, ter beschikking gesteld aan de Syrische oppositie... En, dan is dus onduidelijk wie die zetel moet gaan bekleden. Nou ja, nu net een tweet van al die zegt dat hij daar wel aanwezig is... maar dat hij dus toch wel aftreedt. En het wordt allemaal nog erger als je bedenkt... dat we nu een premier in ballingschap hadden gekozen, meneer Hitto. Dat is een texaan die door een deel van de oppositie... als premier in ballingschap was gekozen. En die is door de gewapende tak van de oppositie niet erkend. Die gewapende tak die zegt dat kunnen jullie leuk gekozen hebben maar wij stemmen daar niet mee in. Dus had je een andere leider gehad, ook die wordt weer afgewezen. Het lijkt compleet verward, die oppositie op dit moment. Ja, en, en het, het waarom, hè? we gaven het al aan, ook al die trekt zich terug... omdat de EU geen ja. wapens wil leveren aan de opstandelingen... maar die kregen ze toch al niet, dus wat maakt dat nou uit? Wil, wil die op deze manier druk zetten? Wat is het idee? Nou, druk zetten, maar het, het is toch echt wel die frustratie uh, die doorklinkt, hoor. Uh, gisteren zei hij, 70.000 mensen zijn afgeslacht... en wat is er voor nodig om, om eindelijk over de brug te, te komen? Want mm -hmm. het idee was natuurlijk uh, van het Westen, van Europa, van ons dat wij die oppositie zouden verenigen. Dat we daar de radicale groepen, zoals Jabhat al nusra dat we die daar buiten zouden laten. En dat we dus een loket zouden hebben waar we geld aan zouden kunnen geven. Uh, wat zou kunnen zorgen voor de grote hoeveelheid vluchtelingen... in gebieden die onder controle zijn van de rebellen in het noorden van Syrië dan met name. Dat we daar wapens zou aan uh, zouden kunnen geven... zonder dat we bang hoeven te zijn dat die in de verkeerde handen vallen. Nou ja, dat wordt dus nu weer een stuk moeilijker. En... Die frustratie bij de oppositie dat ze doen maar wat het Westen wil... en dan nog heeft het te weinig zin... die was gisteren heel erg duidelijk hoorbaar in het aftreden van deze algotiep. Ja, Maar ja, nu wordt de chaos nog groter... en is de kans dat ze wapens kleiner, eh, krijgen nog kleiner. Eh, waar moet de oppositie dan naartoe? Dat is de grote vraag. Kijk, een deel van die oppositie die trekt zich nergens wat van aan. En dat maakt het lastig in de hele discussie. Dat... De... Oppositie. Ik noemde het net al Jabhat al-Nusra, dat is een uh, vrij radicale uh, tak binnen de oppositie. Uh, uh, verhalen zijn inmiddels ook bekend dat ze in gebieden die zij veroverd hebben... dat ze daar sharia-rechtbanken organiseren. Dat ze eigenlijk democratie helemaal niet hoog in het vaandel hebben staan... maar meer een, een islamitisch kalifaat willen maken in, in Syrië... Uh, het probleem is dat zij op de grond heel succesvol zijn. De grote overwinningen de afgelopen tijd, de grote aanslagen... de grote veroveringen van vliegvelden bijvoorbeeld... ja dat wordt op hun konto geschreven. En die weten dus ten eerste zich heel goed te organiseren. Die weten mede daardoor geld te krijgen en dus ook wapens. En die bevolking in Syrië, die misschien helemaal niks met die radicale islam heeft... Ja, die ziet wel dat zij dingen voor elkaar krijgen... en zullen toch meer die, dat soort groepen steunen dan bijvoorbeeld de wat meer gematigde groepen... waar wij in het Westen mee optrekken. Hmm. Ja, Sander, kunnen we stellen dat Assad in dit spel... het geheel der dingen de lachende derde is? Als we vooropstellen dat er in Syrië sowieso heel weinig te lachen is... als er iemand is die lacht, dan is het inderdaad de Syrische president op dit moment. Die ziet dat zijn uh, steun van Rusland, van Iran, van Hezbollah in Libanon... van Irak, dat die nog steeds groot is. Niet voor niks, John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... die was in Irak en die heeft... Geprobeerd dat land ervan te overtuigen dat ze moeten stoppen met het steunen van de Syrische president. Maar goed, die steun die is er nog. Aan de andere kant een verdeelde oppositie. Ja, Assad is wel de lachende derde op dit moment. Correspondent Sander van Hoorn was dat. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Cyprus is trending topic op Twitter, maar politici slaan er nog niet massaal op aan. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem bijvoorbeeld, heeft vanochtend nog niets laten weten, is aan het bijslapen en minister-president Rutte ook nog niet. Nou, PVV-leider Geert Wilders wel, uh, en die is niet zo heel erg blij met het plan. Ja hoor, daar tekent Rutte toch weer een cheque. Nu voor het failliete Cyprus, zo twittert hij. De euro is dood en het spaargeld onveilig. Bedankt, Mark, uitroepteken. CDA-kamerlid Eddie van Heijem twittert. Beel in bij de afwikkeling van banken beleeft definitieve doorbraak bij steunpakket Cyprus. Ditmaal beneden de 100.000 euro wel veilig. Het lokale televisiestation Sigma op Cyprus bericht dat een pinautomaat in Polemidia is opgeblazen. Ze hadden het daar eerder al even over vanochtend met Corny Keese. Het gebeurde nog voordat het akkoord werd gesloten. Mensen op Cyprus kunnen niet meer dan 100 euro per dag pinnen. Ander nieuws in de media op het ogenblik. Gesneuvelde Delftse jihadist Murad die tegen Syrië, eh, tegen het regime van president Assad vocht, bezocht een moskee in Zoetermeer waar die radicaliseerde, vertellen buurtbewoners tegen Omroep West. Eerst blode die en dan hing die op straat rond, zegt een vrouw. Maar nadat hij met een groep jongens de moskee ging bezoeken... en een baard liet staan, liep hij uh, in Djalaba de straat over. Ik zeg het je eerlijk, het komt door de imam in Zoetermeer. Hij lulde die jongens om, zegt een buurtbewoner. In een telefonische reactie verklaart de moskee niet te weten... of Moerat het gebedshuis inderdaad bezocht heeft. Alleen eerder, in onze uitzending hoorde u een supporter van sportclub Veendam... die vreest dat de voetbalclub zijn voetbalclub failliet gaat. En ook de hoofdsponsor, Koos Gelderma, is somber tegenover RTV Noord. 1,1 miljoen euro was er nodig, maar er ligt maar 2 tot 3 ton op tafel. Toch hoopt hij nog wel op een klein wondertje. Oh ja, je hoeft niet eenmaal een met geld te hebben die het erover heeft. Dan ben je klaar. Vanmiddag is er nog wel een persconferentie in het stadion De Lange Leegte. En de Efteling. Is occult besmet. Dat schrijft docent Johan Strijbis uit Gouda op de site revoweb-punten-nl.nl moet dat denk ik zijn. Een bezoeker van de site vraagt zich af of een christen wel naar de Efteling mag. Strijbis raadt het af en zegt dat de entourage onchristelijk is en dat er geen gepast respect is voor de dood. Een uitnodiging als: misschien wil je wel eerst een zalig dutje doen en betoverende verhalen brengen verkeerde voorstellingen bij kinderen aan. Mm -hmm. 4.000 ontslagen bij uh, TNT Express. Straks na 9 uur de voorzitter van de ondernemingsraad. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1.